Meteen na het laatste fluitsignaal barstte in het centrum van Enschede een groot feest los. Het was voor Twente de derde keer dat de beker werd gewonnen. Ongeveer 400 Ajax-supporters die vanmiddag met de bus naar de bekerfinale in Rotterdam gingen, moeten met de trein terug. De maatschappij die de bussen had verhuurd haalde 12 bussen leeg terug, omdat op de heenreis in twee bussen vernielingen waren aangericht. President Obama gaat er vanuit dat Bin Laden in Pakistan hulp heeft gekregen van een netwerk.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 Het weer. In het westen regen. Die buien trekken vannacht naar het noorden. Morgen afwisselend zon en bewolking. Het wordt zo'n 19 graden aan de kust en 25 in het binnenland. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Challebert en Tijnje, 4 kilometer. Dit was de Verkeersinformatie. NOS, NOS, NOS Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, de eerste slag is dus voor FC Twente. In de Kuip werd de bekerfinale gewonnen van Ajax. U hoorde het net al in het nieuws, na verlenging werd het 3-2. Ronald van der Geer zat in de Kuip, hoe was de sfeer, Ronald? Het was uh, geweldig, het was eindelijk weer eens een finale. Uh, ja, met, met alles erop en eraan, op het veld, langs het veld... En de explosie na nou, wat was het twee uur spelen, was ook geweldig. Ja, het zal ook een gek huis zijn in uh, Twente. Weer meer daarover van onze verslaggever te plekken. Het is ook feest in Borkelo trouwens. Want de waterpolomannen van BRC zijn Nederlands kampioen geworden. Dat is gewoon, ja, zeg wel eens een sprookje, maar het is gewoon uh, beloning voor hard werken van heel veel mensen. En dat is, dat is heel gaaf om deel van uit te maken. Er wordt ook op hoog niveau getafeld en het in Nederland, want het WK in Rotterdam is in volle gang. Het grootste talent bij de Nederlandse vrouwen wordt ook wel de nieuwe Bettine Friese koop genoemd. Um, ja, ik ik zie mezelf toch als iemand anders. Ik ben nog steeds Brit-Eerland, Daar zijn we tienen En ze speelt ook wel anders, dus ik krijg me niet zoveel van aan. Later een reportage over Brit-Eerland. En we bellen met onze correspondent in Londen... omdat Man United een grote stap zette richting het kampioenschap. En met judoka Henk Grol. Hij won goud in Baku. Nou, er wordt nog wat volgende week. De eerste van twee duels tussen Twente en Ajax zit er dus op. In een kokende kuip werd het na een boeiend gevecht... van 120 minuten 3-2 voor Twente. Het is vandaag 8 mei. Dit is een echte bekerfinale. Dat gevoel had je twee jaar geleden bij Herenveen Twente. Toch ook wat minder. Hoewel dat ook een volksfeest was. Maar nu iedereen ontploft. Twente moet nog even op de kiek. En dan zijn we er helemaal klaar voor. Het balbezit. vindt Sim de Jong. Die staat vlak voor het schafstopgebied. De Zeel. De Zeel kan schieten. De Zeel scoort. De Zeel scoort in de eerste echte goede aanval van Ajax. Na 18 minuten. De eerste keer dat Ajax ook echt gericht op goal schiet, zit hij er ook gelijk in. Maar Ebesidio schiet, doelpunt! Ebicidio schiet al vanaf een meter of 22. En ik denk dat Bosker hem of te laat ziet, of helemaal niet ziet. Maar ik denk dat Bosker daar bij had moeten zitten. Wout Plama, dat doet hij anders nooit. Dat doet hij anders nooit, scoren. Ja, in De competitie heeft hij dit jaar twee keer gedaan, dat is al uniek. Maar daar gaat Twente toch op slag van rust ineens. Door die verdediging van Ajax heen. De diepte in, De Jong, De Jong moet hem voorgeven. Jansen, doelpunt! Doelpunt, Twente! Het is 2-2. Komt uh, Tindalia via Ruiz uit? Uiteindelijk nu via Buizen in de middencirkel. Die doet de Basti en echt en stuurt Anita het bos in. Hé zitten, Johan! Dit is een paal!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 Die bal komt in het strafschotgebied. En daar is ineens Mark Janko. Ik kijk naar Kevin Blom. Heeft hij de fluit al in de mond? Nog niet. Is er nog een mogelijkheid? Nee. Ja, Vermeer. Die moet de bal naar voren spelen. Doet dat. Blom kijkt op zijn horloge. Nee, hey, Anita heeft de bal. Blom gaat nog niet fluiten. Gaat dat nu wel doen. En dan wint FC Twente. Door dat gouden gulden doelpunt van Mark Janko. Een paar minuten voortijd in de verlenging met 3-2 van Ajax. En Beker niks waard. Vergeet het maar. Kijk naar deze juichende, zoenende, verliefd zijnde mensen op het uh, veld. En beneden, hiervoor. Ongelooflijk. Joop Munsterman, de voorzitter. Die helemaal gek geknuffeld wordt. En ook heel veel knuffeld uitdeelt. Want FC Twente wint de Beker. Ronald, uitstekende wedstrijd gezien. Heerlijke wedstrijd. En ja, er moet iemand winnen. En het is maar goed dat het geen penalty zijn geworden. Twente wint met 3-2 de Beker van Ajax. Zij en die houtkamp en uh, Ronald van der Geer dus. Het was echt genieten geblazen, uh, Ronald. En oprecht een bekerfinale, zoals die hoort te zijn, vind je ook niet? Er zat alles in en uh, eigenlijk, ja, het was al vanaf entree stadion... eigenlijk merkt hij al aan de supporters, aan alles wat er rond dat stadion liep... ja, er gaat hier iets gebeuren. De wedstrijd staat natuurlijk een beetje in de schaduw van die wedstrijd van volgende, voor, volgende week. Tenminste, dat gevoel hadden we een beetje, maar eenmaal in dat stadion viel dat weg. Iedereen wilde die beker winnen en je zag op het veld ook twee ploegen die ervoor gingen. Er waren kansen over en weer. Het spel ging, het was niet altijd heel erg goed... maar er was passie, er was hartstocht en dat hoort in een, in een bekerfinale... Dus zat er alles in. En een doelpunt in de verlenging. Ja, ik vond het fantastisch. Ja, Opmerkelijk toch wel dat in de voorbeschouwingen iedereen dacht: van ja, inderdaad, leuk hoor, die bekerfinale. Maar het gaat om die wedstrijd van volgende week. En dat op het moment dat die bal rolt, er helemaal niets, maar dan ook niets meer van merkte. Nou ja, weet je wat het gekke is? Volgende week spelen Twente en Ayers om het kampioenschap. Dan gaat er misschien wel één win en ander verliezen. Als PSV wint, is die ander derde. En dat betekent dat je dan helemaal met lege handen staat. En vandaag kon je in elk geval beslag leggen op iets tastbaars van een succesvol seizoen. En ja, weet je, het is gewoon een prijs, het is een bekerfinale. En uiteindelijk willen die spelers gewoon echt die badjas hebben, willen die medaille hebben en die beker boven het hoofd houden. En dan is er geen wedstrijd meer voor volgende week en gaat iedereen er vol op. En ja, het publiek was de grote winnaar, want die zag dat besef bij de spelers. Ja. Um, gaf dit duel de krachtverhoudingen goed weer of, of zag jij toch wel verschillen? Nou, ik zag wel verschillen. Wat ik, wat ik uiteindelijk overhoud aan de hele wedstrijd... is toch dat ik Twente... De, de wat dominantere ploeg vond. Uh, daarmee doe ik Ajax niet tekort, want Twente had ontzettend veel balbezit. Maar je zag wel dat als Ajax eenmaal een keer wat ruimte krijgt... om rond te spelen, rond het eigen strafschopgebied... en die bewegende mensen stelling te brengen... dat er wel iets ontstaat. En eigenlijk uit twee van dat soort momenten... kwamen ook die goals van Ajax voort. Natuurlijk werd die tweede wat aangeraakt... en bij die eerste kreeg de Zeeuw veel te veel ruimte van, uh, van Theo Jansen. Maar ja, het zijn wel onderdelen die bij het spel horen. En Twente had ontzettend veel balbezit... Maar als je veel balbezit hebt, moet je ook iets creëren. En dat was niet zo gek veel. Dus kan je eigenlijk zeggen dat Ajax tegenstander liet komen... maar de wedstrijd wel controleerde. Dat werd in de tweede helft wel wat anders. Toen was er eigenlijk wel wat meer ruimte voor Twente. En werd er wel het een en ander gecreëerd. En was uh, Vermeer op dat moment de reddende engel. Maar wat heel belangrijk was voor de wedstrijd... is het moment van de goal van Wout Brama. De 2-1, zo kort voor rust. Dat zei Frank de Boer net ook nog tijdens de persconferentie. Ja, daarmee uh, verander je de sfeer in beide kleedkamers. Wij... ...iets wat geknakt en zij weer wat hoopvoller... ...als dat ze met een 2-0 achterstand erin waren gegaan. Ja, en dan... dan, dan, dan... Komt Twente eigenlijk wel los? Is het, is het weer dominant? Is Ajax in de counter nog wel gevaarlijk? Met Ebi die ik erg goed vond spelen. Schiet nog een keer op de paal. Blind komt nog een keer op, uh, op de lat. Ja, en dan is het uh, op het laatst is het pijpje wat leeg aan beide kanten. En dan is het maar de, gewoon de grote vraag... wie, oh wie, gaat er nog wat doen? En dan is een spelhervatting altijd natuurlijk een, een welkom geschenk... als je ja. Theo Jansen hebt en Janko. Ja. Maar had jij verwacht dat ze nog terug zouden komen toen 2-0 was? Nee. Misschien wel ja, naar die 2-1, maar op die 2-0? Nee, nee, nee. Dat, die 2-0, dat was echt zoiets van... ja. Nu is men wel geknakt. Hè? Als, je, als je kijkt naar uh, de vermoeidheid die er al in zit... als je dan ook nog eens een keer zo'n domper te verwerken krijgt... toen had ik wel verwacht, nou, Twente knokt zich niet terug. Misschien stom, want ik heb ze ook in Den Haag zien knokken... tot het bittere einde om een wedstrijd eruit te slepen. Dus Twente is daar wel toe in staat. Nou ja, dat is, uh, dat is vandaag gebleken. En een gouden hand van wisselen, hè? want de jongen moest er geblesseerd uit... en de Janko is gehaald voor de goals. Nou ja, als je op dit moment uh, zo'n goal maakt... dan ben je voorlopig onsterfelijk in, uh, in Enschede en in omstreken. Ja, het mooie was ook dat uh... Dat ze ook even uh, met onderlinge afspraken... hoe die vrije trap genomen moest worden ja. he, van Jansen. Ja. Die zegt, nou, leg hem op de penalty stip, kop ik hem wel binnen. En hij doet het ook nog. Nou, ja, dat, <hums> dat, dat, maar je hebt natuurlijk wel meer van dat soort momenten gezien... dat ze fantastisch overleg met elkaar hadden. Maar hier vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Ja. En wat natuurlijk heel opvallend is... en daar kwam de boer ook nog wel even op terug... en ik heb het net even gehad over die Ayers goals. Maar als je de Twente goals ziet... met name die eerste, Brama en de Jong... die er lustig op los mogen combineren... op de rand van het strafstorpgebied. En eigenlijk is er geen enkele dekking voor Wout Brahma die zo doorloopt. En hier, ik heb die goal net nog even teruggezien. Dan zie je Janco gewoon aan zijn wandeling beginnen. En je ziet uiteindelijk dat hij door al de wereld wordt losgelaten. En zo vrij voor Vermeer opduikt. Ja, mm. Dat moet je natuurlijk niet doen als je weet dat, uh, dat Janco een van de betere koppers is. Ja. Je noemde net uh, Vermeer al. Borstke moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Het was ook wel een beetje de finale van de keepers. Het was, de, het was de finale van Sander Bosker voorafgaand aan deze wedstrijd. Hè? Bosker is natuurlijk het verhaal. Bosker is de keeper die het hele jaar op de bank heeft moeten zitten nadat hij eh, Oranje nog haalde op zijn oude dag. Maar in de beker van Proudom mocht spelen. En daar zal Proudom uiteindelijk geen spijt van hebben gehaald. Want Bosker heeft ze veel gebracht. Hij was goed, uh, maar Vermeer was beter. En dat komt omdat Vermeer zich veel meer heeft kunnen onderscheiden. Vermeer heeft eigenlijk veel meer te doen gehad dan Sander Bosker. Eigenlijk heeft Bosker pas uh, de wedstrijd naar zich toe kunnen trekken... in de absolute slotfase. Uh, ja. Met name die periode na rust. Ik denk dat het vier keer Vermeer was... die uiteindelijk een goal van, uh, van Twente kon voorkomen. Ja, hij plukte nog een geweldige bal uit de, uh, uit, uit de kruising. Kan ja, doen. hij tikte een schot van Buizen nog net over. En, en, nou ja, hij, was, hij, was goed. hij was goed bij hoge ballen. Hè. Hij zorgde er ook voor dat het overwicht dat Twente had in de lucht. Hij zette die blokken, waardoor het toch lastig was. En Ruiz bijvoorbeeld kopte. En ja, nee, Vermeer speelde een prima wedstrijd... en liet zien een keeper te zijn... die gewoon de plek van Maarten Stekelenburg kan overnemen. Ja. Maar het emotionele verhaal kantel je dan toch natuurlijk naar Sander Bosker... die, ja, die gek van vreugde werd... die hierop had gerekend twee jaar geleden een bekerfinale speelde met Heer de Veen. toen er zich zo op had verheugd dat hij na 2001 weer die dennenappel zou winnen. Ja, en dat hij het nu doet in dat beperkte aantal wedstrijden dat hij heeft mogen spelen... ja, dat is, uh, dat is geweldig. Ik vond het voor hem eigenlijk nog het allerleukste. Nou, um, deze wedstrijd schreeuwt om reacties van de winnaars... en van de verliezers natuurlijk. Gio Lippens zocht ze op. Theo Jansen en toch weer beslissend, hè? Ik dacht, legt hij hem nog zelf even in of zet hij hem voor? Nou, nee, je zette hem voor. Ja, ik zette hem voor. Uh, ik riep Janko bij me om te zeggen van waar hij heen moest lopen. En uh, ik denk dat hij fantastisch binnenkomt. En uh, ja, daarvoor waren we wat ongelukkig, denk ik... Want toen hadden we ook al wat kansen, maar uh, ik denk als je de wedstrijd bekijkt is het gewoon een verdiende overwinning. Het was geen geweldig goede wedstrijd, maar het was wel een echte bekerkraker. Hè? Alles zat erin. Ja, de bekerfinale zijn altijd een beetje zoals deze. En, uh, ik denk dat de supporters hebben genoten allemaal. Ik bedoel, dat is een rare wedstrijd. 2-0 achter. Net voor rust 2-1, net na rust 2-2. En daarna hadden wij de kans op de 3-2. Die valt dan niet en in de verlenging komt het beide kanten op. Maar, uh, maar zeg eens eerlijk, wat dacht jij naar die 2-0 van Ajax? Van oh jee, het wordt zo'n wedstrijd? Nee. Nee, wij waren Ieder moment dacht jij van we zijn overtuigd dat we het kunnen? Ja, we, we, zelfs na de 2-0 hadden wij zoiets van jongens we kunnen het nog steeds. En uh, dat het dan ook lukt dat is fantastisch en daar zijn we heel blij mee. Het is mooi hè. Volgende week trouwens kan het nog mooier worden voor jullie. Dat wordt nog mooier. De voorzitter die komt hier ook weer even naar de kant. Ik weet niet waar die naartoe gaat. Even rustig ja, bij een reclamebord. Even kijken natuurlijk naar de huldiging. Want uh, de jongens staan er klaar voor bij FC Twente Joop Munsterman. Deel 1 zeg ik dan. Ja jij zegt het. leuk. Ik, ik, ik hou het nog even tot deel 1. En voor mij is, uh, ik kijk ook niet verder hoor, ik vind het fantastisch. Ik denk dat dit voor een voorzitter een hele slechte wedstrijd is, want zoveel spanning. Nou, van 2-0 terugkomen naar een 3-2 overwinning, dat vind ik wel erg, uh, erg knap hoor, moet zeggen. Als je praat over een mentaal sterk team, dat is dit. Theo Jansen zegt net, we hebben geen moment het idee gehad dat we weggespeeld zouden worden na die 2-0. Nee. Uh, dat we terug zouden komen. Nee, dat had ik zelf ook. Ik dacht, god, ja, we kunnen deze wedstrijd nog winnen, dacht ik. Maar ja. Ik sta hier maar, dus zij moeten het doen. Hè. Het was wel een echte bekerfinale, ook al was hij niet sprankelend. keer. Geweldig, de sfeer in het stadion tussen Ajax en FC Twente was toch geweldig. Ja, heeft hij ooit zoiets meegemaakt, zo'n sfeer in het stadion? Ja, tegen PSV. Ja. Toen wonnen we hem ook. Maar toen was het hele stadion Twente. Dit is juist mooi, hè. die twee kampen tegenover elkaar. Ja, ja, dat heb je gelijk. Maar tegen Herenveen hadden we dit ook en toen verloren we. Ja, ah, geweldig dit. Geweldig. Ik bedoel, jij zat me zei het mainzijn. Zo moet voetbal beleefd worden met elkaar. Ja. Mooie oh, avond. Ja. ja, dank je. Frank de Boer, je wilde naar je spelers toe. Kan ik me voorstellen, want verliezen doet altijd pijn. Ja, dit zijn mooie prijzen. een Fantastische wedstrijd. Ik denk dat het best wel gelijkwaardig was. Qua kansen zeker. Maar ik denk waar veel spel waren, vond ik op een hele grote gedeelte. de betere partij. Eigenlijk hebben we het in de eerste kwartier 20 minuten van de tweede helft laten liggen. Daarna hebben we het opgepikt tot en met het einde van de wedstrijd alleen weer een minuut voor tijd krijgen die tegengoal tegen. Uh, tegen. En ik was twijfel of het wel een vrije trap was, maar uh, dat zal je dan altijd zien dat daar ook nog de goal uit valt. Maar ik ben wel trots op hoe ze gespeeld hebben en ja, voor hetzelfde valt het uh, dubbeltje aan de andere kant. Hadden jullie ze na die 2-0 gewoon nog meer bij de stad moeten pakken? Of? Hebben jullie dat nagelaten? Nee, maar we, we hadden dezelfde spelopvatting.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 En dan is het heel zuur dat je uiteindelijk uh, niet tot penalties haalt. En dan altijd weer die Theo Jansen. Want hij legt hem toch pan klaar op het hoofd van Janko. Dat is een extra kwaliteit. Dan hebben zij natuurlijk heel veel kopkracht met Janko die ze erin kunnen brengen. Nou, dat, dat is een kwaliteit. En daar hebben ze er dan optimaal van geprofiteerd. Frank, volgende week weer een wedstrijd. Ja, zij mogen deze hebben. Pakken wij de volgende week. Ja, hoort het publiek op de achtergrond, het Twente-publiek natuurlijk, voornamelijk dat de helden toejuicht, de helden die nu een erenrondje maken. En dan komt ook de keeper die in de finale toch zo belangrijk was, die eigenlijk reservekeeper is het hele seizoen, maar in het bekertournooi wel mag keeper Sander Bosker. Sander, wat een mooie avond voor jou. Ja, we begonnen wat twijfelachtig vond ik, ja, zo was slecht. Het was eigenlijk zo beter vond ik, maar... Uh... Ja, de tweede helft hebben we wat omzettingen gedaan en de meer druk naar voren. dan ja, kon je zien dat we gewoon beter waren gaan doen. En, uh, ja, twee klote goals tegen, vooral de tweede. Maar Bout uh, ja, maakt fantastisch gewoon net voor rust. En ik denk dat de wedstrijd heeft kant kantelen. Je was belangrijk in de slotfase, want je hebt een paar mooie ballen eruit gehaald. Ja, maar goed, daar sta je voor. En, uh, de hele beker al uh, van mijn doel kunnen spreken. Ik uh, ja, blij dat het in de finale ook lukt. Ja, hoe voelt dit nou voor jou? Uh, een droge keel en een brokje. Ja, een brokje ook in de keel? Ja, natuurlijk. Ja, uh, als je tweede keeper bent geworden en je mag het spelen, de bekertenooi spelen in finale en je wint hem dan ook, uh, dan word ik er wel emotioneel van je. Ga er maar heen naar die massa. Ja, Demi De Zeel, dan maak je de eerste goal op een schitterende manier en dan sta je toch uiteindelijk nog met lege handen. Ja, inderdaad. Ik denk dat we de eerste wel goed spelen en uh, ja, goed op 2-0 komen. en Dan mag je niet zo eenvoudig uh, de 2-1 krijgen. En wij weten dat je naar rust uh, hun één goal moet maken. En dan gaan ze continu drukken. En, ja, dat zie je. Dan maakt het onszelf al moeilijk. Als je met 2-0 de in gaat, dan win je deze wedstrijd gewoon. Je bent een voetballer die veel heeft meegemaakt. Toch is dit mooi, zo'n finale spelen. Ja, prachtig. Met de AZ speelde ik ook tegen Ajax. Toen verloren kwam ook. En, ja, vorig jaar won ik hem dan, maar uh, ja, dat stelt in principe niet zo, zo heel veel voor. Dit is echt de finale. En, je ziet wat voor een voetbalsfeer het is. En het is bijna on-Nederland, zou je zeggen. Ja, en dan zonder dat je dan uh, ja, nu weer met, uh, met lege handen staat. Maar volgende week uh, is heel die uh, stadion van ons. En uh, ja, dan gaan we ze gewoon pakken. Wat gaat er gebeuren deze week? We gaan gewoon uh, goed en hard trainen. En uh, volgende week met heel het publiek uh, met deze sfeer. En dan is iedereen voor Ajax. En uh, dan gaan we Twente gewoon pakken. De echte apotheose van de competitie. Ja, inderdaad. Dermien de Zeeuw tegen uh, Gio Lippens. Ja, Roland van der Geer, deel 1 van de Polder Classico uh, zit erop. <lacht> volgende week deel 2, dan gaat het om de titel. Ik hoorde Frank de Boer zeggen: Nou, deze mogen ze wel hebben hoor. Pakken wij die van volgende week wel? Maar is dat wel zo simpel? Nou, ja, weet je, ik zou dat ook gewoon zeggen. Ja. En net als Demi de dus Zeel, ik bedoel, ja. je moet toch de moeder inhouden. Het zou natuurlijk heel raar zijn. Ja, maar de is de dat zet... nodig die moed erin houden? Want ze, ze speelden niet slecht, ze waren aan elkaar gewaagd. Nee, natuurlijk niet. Die natuurlijk wedstrijd was ook grote delen in balans. En de Boer zei net nog op de persconferentie: Ik heb toch dingen gezien die uh, als aanknopingspunten kunnen fungeren volgende week in uh, die wedstrijd. Je krijgt natuurlijk wel volgende week dat Ajax het thuisvoordeel heeft. Maar dit Twente is wel heel volwassen. Uh, heeft heel volwassen gespeeld. Natuurlijk ook wel domme dingetjes gedaan. Maar ik had gedurende de wedstrijd een paar keer het idee. Dit zijn volwassen mannen die spelen tegen jonge jongens. En dat, dat gevoel heb ik een paar keer gehad. Het verschil was niet zo heel erg groot. Maar ik vond Twente net even iets sterker. En die krijgen natuurlijk ook door deze wedstrijd wel een enorme boost. Want die hebben nu wel gevoeld. Kijk, het kan. En kom maar eens terug van de 2-0 achterstand. Mm. Het is wel gebeurd. En dit is alvast een streep streepje achter de naam van Twente. Waarbij de revanche-gevoelens, de wraakgevoelens... van Ajax natuurlijk ook misschien wel kunnen gaan domineren de komende weken. En misschien die ploeg ook wel op een hoger niveau kunnen zetten. Maar je hebt wel te maken met, en dat, dat, dat zei de boeren ook, van... Hè, boilers, ja durfde niet altijd. Raakte vermoeid in de tweede helft. Ook de spanning. Speelde dit seizoen nog in de A1. Heb ik eruit moeten halen. Je zag ook dat Siem de Jong niet helemaal in de wedstrijd zat. Toch eigenlijk ook een beetje opgeslokt. Doordat de centrale verdedigingsduo ik vond Vertongen wel sterk spelen. Die kwam bij tijd en mee op... En dat dat zorgde dan wel voor, voor wat gevaar. Die ik er ook nog uit wil halen bij Ajax is. Ebisilio die sterk speelde. Soleimani aan de andere kant. Vond ik helemaal niet zo, uh, zo dominant aanwezig. En verdedigende kreeg Rief van der Wiel eigenlijk ook niet. Maar goed, we, we moeten Borliss, er geen namen. Boris naam, naam nee, had ik het ik net over gehad. Oh, okay. Die werd, die werd, uh, die werd dus gewisseld omdat hij gewoon moe was. Ja, ja. weet je. Die kan je dat ook eigenlijk niet kwalijk nemen. Maar ik vond, ja, ik vond Twente net even iets volwassener. En ja, ik denk dat dat wel meegaat, dat gevoel, naar, uh, naar volgende week. Ja. Nou, nu we het daar toch over hebben. Uh, even kijken wat de Twente-trainer Michel Predom daarover te zeggen heeft. Feest in de kleedkamer. Uh, Michel Predom. Champagne in de hand. Dat is de eerste. Ja, eigenlijk ja, wel. Ja. Uh, <tie> ik hoop dat de eerste is. Dat er nog een andere komt. Maar. Uh...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 Het zou kunnen zijn. Tien minuten geleden stond die bus nog gewoon uh, op het parkeerterrein in de Kuip. Althans bij, uh, bij de Spelerstunnel. En zaten de spelers er inmiddels wel in. Wat zover duidelijk is, is dat de bus niet terugkeert naar, uh, naar Enschede. Dat de spelers uh, in ook geval gaan eten hier in het westen. En vervolgens ook de finale, uh, de winst van de finale en de winst van de beker... Uh, zullen vieren in het westen van het land. Dat betekent dat ze vandaag niet meer terugkomen. En dat ze ook niet meer over de A1 gaan. En waarschijnlijk wordt er uh, gewoon lekker overnacht in het hotel. Waar men afgelopen nacht ook heeft verbleven. Ik zal voor de zekerheid het niet zeggen waar. <lacht> en um, vervolgens uh, morgen teruggereden. En dan uh, dinsdag wordt de, de draad weer opgepakt. Ja. Maar op deze manier voorkom je wel dat, dat er natuurlijk een halve nacht over die A1 gedaan wordt. En uh, geen doorkomen aan is. Het is jammer voor de vele supporters. Maar ik begrijp wel dat Twente dit even besloten en gematigd wil vieren. Blij zijn, maar wel gewoon die focus houden. En ik denk oh. dat, dat, uh, dat dat de bedoeling is. En dat uh, daarom Preudom dit, uh, dit heeft geroepen. Ik zie net overigens wel wat reacties nu ook van Tobi Alderwereld uh, binnenkomen. Die zegt, 18 die beker kan maar gestolen worden. Ja, ja dat, is een, uh, dat zijn reacties <laughs> die je nu ongeveer wel kunt dat, verwachten. Dat, dat is ook gebeurd, dus... Uh... Dat is, ja, precies, precies, precies. Nou, hij is niet gestolen. Nee, nee, nee dat, dat wil niet, ik dat nee. wil ik zeker niet zeggen. Nee. Maar het was, uh, dat wil ik wel, dat zei Predom volgens mij ook, het was reclame voor het voetbal en dat was het. Want we hebben het net wel gehad even over Ajax, dat wat minder was dan Twente, maar uiteindelijk ontliepen de ploegen elkaar niet zo heel erg veel op details wat. En, en was het een, uh, een propaganda voor het voetbal? En ik denk dat dat deze wedstrijd het beste beschrijft. Ja, mooie winnaar. Dankjewel. De Verkeersinformatiedienst adviseert overigens mensen om de snelwegen A1 en A12 te mijden, omdat men toen nog van mening was dat wellicht die bus daar naartoe ging <gacht> en dat supporters daar gingen staan. Maar ik krijg nu ook een officieel uh, Twitter-bericht van Twente onder mijn neus. En daarin zeggen ze inderdaad, wat jij ook zegt... de selectie en technische staf vieren de overwinning buiten de regio. Ze keren dus niet terug naar Enschede. En komen dus niet over de A1. Dus iedereen die in de auto zit op weg richting de A1. Gaan we weer terug, want het is zinloos. Blijf lekker in het centrum van Enschede een, uh, een biertje drinken. Uh, Paul Sanders die, uh, is in Enschede, onze verslaggever. Paul, goedenavond. Goedenavond, het Ja, huis denk ik daar, of niet? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ik heb het. Uh, ik moet zeggen, ik heb het genoeg ook mogelijk maken om vorig jaar bij de, titel, uh, bij de titelwinst van FC Twente aanwezig te zijn in Enschede. En dit deed er absoluut niet voor om, want het uh, bier vloog weer rijkelijk, uh, niet alleen door de kelen, maar ook door de lucht in uh, Enschede. En dat kun je ja, uh, je ook wel voorstellen op de grote markt, de oude markt. Daar stonden. Nou, het schat een ongeveer. Tussen de vijf en tienduizend mensen stonden daar. Het was heerlijk weer, het zonnetje scheen. Iedereen was uh, uh, gekleed in FC20-tenu. En uh, het was één groot voetbalfeest. Al moet ik zeggen dat het er natuurlijk na de eerste helft niet echt naar uitzag. En toen liepen er zelfs ook al mensen van de markt af. Maar die kwamen toen vervolgens, dat was wel heel grappig om te zien, uh, na de, de 1-2 van Brama kwamen ze allemaal stiekem weer teruggeslopen. Want toen geloofden ze er toch wel weer een beetje in. Ja, want voor de duidelijkheid in het centrum van Enschede is een uh, groot podium... Hè, met een uh, groot uh, videoscherm waar... Uh, zo'n beetje heel, heel Twente, wil ik zeggen, maar dat is wel heel erg veel... maar waar we heel veel fans naar de televisie hebben staan kijken, toch? Zo is het. Dat klopt, er waren twee pleinen. Je had het Van Heekplein, dat was wat minder druk bezet. Dat is een ja, wat moderner groot uh, plein. Wat uh, op het dak van het parkeergarage is, zeg maar. Daar had men een groot podium met een scherm staan. Maar het, uh, het epicentrum van het FC Tentenfeestje, dat was het de Oude Markt. Bij de kerk, daar stond ook een podium. Daar stonden uh, ja, de, de, de, de echte fanatieke supporters van FC Tenten. Die helaas niet mee naar Rotterdam uh, konden. Die stonden daar feesten vieren. En dat was, uh, dat was een, uh, ja, een aardige belevenis om dat, uh, om dat zo uh, te zien. Ik moet zeggen dat ik zelf ook niet helemaal ongeschonden uit het feest ben gekomen. Ik had na aanleiding van vorig jaar al een extra droog t-shirt in mijn uh, auto liggen en die heb ik ook echt nodig gehad want uh, ja, het, het, het, het, het bier uh, liep mij over de rug, letterlijk en natuurlijk. En hoeveel plopkappen ben je kwijt? <laughs> ja, nou dat is ook nog een, dat schijnt een, een nieuwe hobby te zijn van, uh, van de FC Support. Het is een plopkap voor de mensen die niet weten wat het is, dat is die bol die op je microfoon staat. Vorig jaar uh, zijn ze erin geslaagd om een uh, plopkap van mij te ontvreemden, die was ik toen kwijt. Maar dit jaar heb ik hem uh, extra goed vast, uh, heb ik er ook extra goed opgelet dat dus nu niemand... ben je ook je microfoon kwijt? Nee, nee, nee, nee, ik heb alles nog. Ik heb alles nog inclusief mijn popcap en mijn uh, oh. uh, recorder dus alles, uh, dus alles is gewoon uh, komt uh, veilig thuis. Oké, okay, gelukkig. Heb jij trouwens aanwijzingen dat er inderdaad supporters uh, aanstalten te maken om uh, zinloos naar de A1 te gaan? Nou, die dat, dat, dat heb ik wel, want uh, ik zag al heel wat mensen in auto's met vlaggen die richting de snelweg gingen. Ik weet niet of zij ook daadwerkelijk daar op een, uh, op een viaduct gaan staan. Ongetwijfeld zullen er wel wat mensen staan die, uh, die hopen dat die bus nog langskomt. En dat vind ik trouwens ook wel heel grappig hoor, om te merken bij SC Twente. Het is een, echt een hele regionale club. Want als je naar Twente rijdt, dan zie je al 40, 50 kilometer voor Enschede, zie je al uh, spandoeken hangen aan het viaduct. Je ziet uh, sommige bedrijfspannen die, van, die de hele gevel van het pand in SC. Twente kleuren hebben, uh, hebben gespoten. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat die mensen, die dus niet in Enschede zijn... maar juist daarbuiten, dat die nu op de viaducten staan te wachten op een bus die niet komt. Maar nou. ongetwijfeld zullen ze wel weer een paar blikjes van de regionale bierenproducent uh, bij zich hebben... om dat uh, leed een beetje te verzachten dat die bus er niet komt. Ja. Nou ja, of ze blijven twee dagen staan en dan komt die bus alsnog. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat klopt, ja. Dat klopt. Goed, dankjewel Paul Sanders vanuit uh, de regio Enschede. Maar zo te zeggen, de winnaar van de beker van vandaag. They told me that you... Yeah. No, I believe I'm true Van nummer van Bob Dylan, most likely you go your way and I'll go mine. De remix gemaakt door Mark Ronson. Manchester United heeft het kampioenschap in Engeland bijna binnen. De ploeg van doelman Edwin van der Sar, Wall Old Trafford. De topper tegen nummer 2, uh, Chelsea. Met 2-1, correspondent Anja van der Horst. Goedenavond. Goedenavond. Dan uh, uh, ben je van Chelsea, dan ben je de trainer, Ancelotti. en Dan zet je je spelers op scherp en dan wordt er afgetrapt en dan... Ja, dan gaat het al meteen mis. Want binnen een half uur was de wedstrijd eigenlijk al voorbij. Want Manchester United was duidelijk met een missie gekomen. Speelde heel geconcentreerd en aanvallend. Nou, dat resulteerde al na 36 seconden, maar liefst, in een openingstreffer van Hernandez, de Mexicaan. Vorig jaar gekocht door Ferguson. Ja, en die blijkt zijn geld meer dan waard te zijn dit seizoen. Fidic maakte er na 23 minuten 2-0 van. En eigenlijk was toen de wedstrijd wel voorbij. Ja, en Chelsea kansloos. Ja, Chelsea kansloos al doet de score anders vermoeden. Uh, Lampard zorgde nog wel voor de 2-1 voor Chelsea. 20 minuten van tijd. Maar Manchester United oppermachtig hoor. Alleen al Hernandez had er zo uh, drie of vier kunnen maken. Bleef dus bij... Uh, de 2-1. Ja, je zag het ook bij de reacties van de spelers. Hè. Ze wisten dat ze vandaag eigenlijk de titel hebben gewonnen. Jubelend gingen ze het veld op. Uh, ook Alex Ferguson zag wel juichend, huppelend, eigenlijk over het veld lopen. Ja, zes punten is nu het verschil met Chelsea met nog twee wedstrijden te gaan. Ja, eigenlijk kan uh, die 19e titel, want daar koersen ze nu op af, ja, kan ze niet meer rondgaan. Ja, dus uh, rustig voorbereiden nu op een, uh, op een heel mooi slot van een mooi seizoen hè, voor Manchester. Ja, één puntje hebben ze nog maar nodig om de titel binnen te halen. Nou, met nog uh, twee wedstrijden in een verschiet tegen Blackburn en Blackpool. Moet te doen zijn, zou je zeggen. Uh, ja, en Manchester United kan zich nu in alle rust voorbereiden op die Champions League finale tegen Barcelona in Wembley. Ja, dus het kan een heel mooi seizoen worden zo voor, voor uh, Man United. Ja, leg eens uit, hoe belangrijk is die, die titel, die negentiende titel alweer? Ik denk dat die negentiende titel misschien nog wel belangrijker is... dan het winnen van de Champions League. En ik zal je dat duidelijk maken met een verhaal. Twintig jaar geleden, toen Ferguson zijn eerste titel met Man United won... Uh, toen uh, hing er een heel groot spandoek in het uh, stadion van Liverpool. Come back when you have won 18. Want op dat moment was Liverpool de absolute recordhouder... met 18 landstitels. Manchester United had er nog maar zeven nou, 20 jaar later. Liverpool staat nog steeds op 18. Manchester United inmiddels ook op 18. Fergie heeft dus 12 landstitels gewonnen in die 20 jaar tijd. Ja, en dat is wel zijn missie hoor. Hij wil Liverpool verslaan. En dat is ook de reden. Er wordt vaak gespeculeerd over zijn uh, pensioen. Maar dat is de reden dus dat hij al die jaren op deze leeftijd gewoon is aangebleven. Hij heeft al 27 titels. Hij heeft al uh, twee uh, Champions League-titels op zak. Maar dit wordt een hele belangrijke. Want straks heeft hij de 19 ja, en dan kunnen ze zelf wat spandoeken gaan maken, denk ik. Om uh, de, de, wat zout in de wonden van Liverpool te wrijven. Ja. Zeg maar, ook voor Edwin van der Sar wordt het natuurlijk um, een mooi slot. Niet alleen van dit seizoen, maar van, uh, van zijn hele carrière. Hoe kijken ze tegen hem aan in die laatste weken als profkeeper? Nou ja, dit is een van de beste keepers die Manchester United uh, gehad heeft. En dit seizoen was hij weer fenomenaal. Uh, Ferguson heeft dan ook niet voor niets geprobeerd eerder dit seizoen... om van der Sar alsnog over te halen om te blijven. Maar ja, Van der Sar zegt, ik moet op mijn piek stoppen. Een mooie afsluiting zou zijn om de Champions League te winnen, de landstitel. En, ja, en hij zegt, daarna kan het alleen maar slechter gaan. Dus dit is het goede moment om uh, op te stappen. Uh, Manchester United heeft zich er ook bij neergelegd. zijn nu druk, druk op zoek naar een nieuwe keeper. Ja, en het verhaal is dat ze nu uh, mikken op de keeper van Schalke. Maar het zal heel moeilijk worden om de, de grote schoenen van meneer Van der Sar uh, te vullen. We hebben het nu over Man United en Chelsea. Maar Arsenal deed tot voor kort, zeg ik er met nadruk bij, ook nog mee. Die hebben het aardig af laten weten. Ja, dit is weer het typisch Arsenal-seizoen. Al zes seizoenen lang zonder enige titel of beker of wat dan ook. En uh, ze hebben het hele seizoen in de nek geheigd van de koplopers. Uh, speelden soms bij vlagen briljant voetbal. Maar wat zien we? De laatste weken laten ze weer bergen met punten liggen. Soms stonden ze met 2-0 voor. Verliezen ze zelfs of wordt het weer gelijk... Ja, ze, hebben, ze raken toch elke keer aan het einde van het seizoen... een beetje buiten adem. En dat zegt alles over Arsenal. Uh, die moeten uh, daarin verbeteren. Want zes seizoenen zonder titel, ja, dat kan, uh, kan natuurlijk niet. Vandaag verloren ze ook weer met 3-1 van Stoke. Met nog een troostdoelpuntje van Van Persie. Waarvan je overigens wel kan afvragen... als Van Persie wel fit was geweest het hele seizoen... hoe was het dan wel met Arsenal gegaan. Want Van Persie, sinds hij weer terug is... Heeft hij ja, bijna 16, 17 doelpunten geloof ik, gescoord. In 13, 14 wedstrijden. Dus die is een topvorm. Maar ja, dat moet het hele seizoen gelden voor Arsenal. En dat is het niet geweest. Nee, Arsenal, wel zeker van de Champions League? Of ook nog niet? Ik weet niet hoe dat zit in de Engeland. Zijn het er nou, drie in Engeland, nou? In Engeland zit het zo. De top 4 heeft in principe een plekje bij de Champions League. Alleen de top 3 gaat rechtstreeks naar de groepsronde. En de nummer 4 moet één kwalificatieronde spelen. Nou, nu nog staat Arsenal op drie. Ze staan ook nog drie punten achter uh, Chelsea. Dus ze zouden zelfs ook nog tweede kunnen worden. Maar ze staan vijf punten voor op Man City. Maar die heeft nog een wedstrijd te goed. Dus ze zouden ook zomaar naar de vierde plek kunnen dalen. En afgaan op de, op de vorm van de afgelopen weken... Je zou me het ook weer niet helemaal verbazen... als uh, Arsenal, die toch bijna het hele seizoen... twee of één heeft gestaan, uh, toch als vierde gaat eindigen. Ja. Goed, we wachten het af. Dankjewel, Anja van der Horst. Sport kort. Wielrenner Alessandro Petacchi heeft de tweede etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De renner van Lampre was in de massasprint sneller dan Mark Cavendish. Cavendish is wel de nieuwe drager van de roze trui. En nam die over van zijn teamgenoot Pinotti. Thomas Föcler heeft de Vierdaagse van de Duinkerken gewonnen. Föcler was gisteren een etappe. Hij won gisteren een etappe en pakte de leiding in het klassement. In de laatste etappe kwam deze niet meer in gevaar. De ritwinst ging naar Marcel Kittel, die eerder ook al drie etappes won. Formule 1-cureur Sebastian Vettel heeft de Grand Prix van Turkije gewonnen. De Duitse eindigde voor zijn teamgenoot Mark Webber. Fernando Alonso finishte als derde. Het is voor Vettel al de derde overwinning van het seizoen. En tennisser Novak Djokovic heeft ten koste van Rafael Nadal het greffeltoernooi in Madrid op zijn naam geschreven. De Servische tennisser versloeg de Spanjaard in de finale met 7-5-6-4. Het is voor Nadal zijn eerste nederlaag op Gravel sinds mei 2009. Djokovic behaalde zijn zesde toernooizegen van het jaar en heeft nu 32 wedstrijden op een rij gewonnen. En dan golfster Kristel Bouillon heeft de Turkse Open gewonnen. Het is de eerste solo-overwinning voor de 23-jarige Bouillon. It's time for me to get, get, get, get in, get in down and dirty, baby. En down and dirty, dus bijna kwart voor negen. En niet alleen feest in uh, Enschede, ook feest in Borkulo vanavond. Want de waterpolomannen van BSC zijn voor uh, de allereerste keer... kampioen van Nederland geworden. De thuisploeg won het beslissende duel in de play-offs... met 15-13 van AZC. Tijdens de wedstrijd was het uh, in zwembad Timpke... een oorverdovende heksketel. Aanvoerder uh, Peter Siewers had genoten van die entourage. Ja, zeker. Kijk, je hoort het als er een goal gescoord wordt, wat er, dat geeft gewoon de riddelingen. En, en ja, als je dan voorkomt en je kan dat doorzetten, dan elke keer weer, weer, weer. Ja, ze blijven maar gaan. Dat is zo gaaf. Dat is echt, ja, dat helpt wel. Dat, is echt, dat noemen ze dan de achtste man bij het waterpolo. Ja. Wat gaf de doorslag uiteindelijk tussen BRC en AZC? Nou, ik denk vandaag de scherpte. We hebben nu echt weer als team gespeeld. Gisteren was het uh, toch te veel individuele acties. En vandaag zag je dat de druk zette aan de ene kant pa paas, aan de andere kant de passing was veel beter. En dan toch gewoon mensen die, daar, die boos zichzelf uitstijgen. En dat kan omdat het hele team keihard werkt. En dat, uh, dat was echt een verschil met gisteren. Eigenlijk ongelooflijk voor deze club. In 2007 pas gepromoveerd naar het hoogste niveau en nu, vier jaar later, kampioen. Ja, zeker. Dat is, dat is gewoon, ja ik zeg wel eens een sprookje, maar ik ben er gelukkig al bij. Vanaf de eerste klasse gepromoveerd en erin gebleven en stapjes omhoog. Elke keer rustig omhoog kijken, maar vooral rustig. En misschien lopen we nu wel voor op, op plan, maar het is gewoon beloning voor hard werken van heel veel mensen. En dat is, dat is heel gaaf om deel van uit te maken. Want hoe kun je die stappen maken? Nou ja, wat de filosofie van de club is om talentvolle, enthousiaste sporters in gelegenheid te stellen om hun sport uh, ja, bijna semi-professioneel te doen. En, en naast hun studie gewoon zich volledig te kunnen focussen op, uh, op sporten. En dat is, uh, ja, dat is uniek en dat wordt beloond nu. Dat is heel erg gaaf. Jullie hebben geschiedenis geschreven, hè? zo mogen we het wel zeggen, voor de eerste keer kampioen. Zeker, wat mij betreft niet de laatste. Waren jullie daar erg mee bezig van tevoren met dat gegeven? Nee, nee, dat, dat niet. Ik denk dat, dat wat dat betreft de bekerfinale meer was. Dat was echt de eerste prijs. En we hadden gezegd, nou, twee finales spelen en één prijs pakken, dat was het doel. Maar, uh, nou ja, ik geloof, uh, als we deze niet gewonnen hadden, dan was het toch een teleurstellend seizoen geweest. En nu hebben we alles wat we konden winnen. Dus, uh, ja, helemaal te gek. Peter Ziewers in gesprek met uh, Bob van der Tak. Het WK-tafeltennis in Ahoy is begonnen met de kwalificaties. De echte toppers, ook die van Nederland, die kwamen nog niet in actie. Ze zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Maar de talenten van de toekomst lieten zich wel zien. Zo ook Nederlands hoop voor, van het vrouwentafeltennis. U hoort het in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Je ziet ze letterlijk vliegen, de balletjes, in de trainingshal. Waar gespeeld wordt op 32 tafels. En al die tafels zijn bezet...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 Oh, nog veel, veel. Om nou, te beginnen is het superleuk om Koen uh, bij te hebben. En Britt Ierland en Koen uh, Gagarats is gewoon echt uh, superleuk. Geef, geeft een uh, beetje frisse adem, weet je, in het team. En uh, zijn nog zo onerwaren en zo puur. En zo, ja, het is gewoon puur. En uh, hun emoties zijn ook puur. Ze verstoppen niks, weet je. Dan, uh,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 en sing our own song. Henk Grol heeft bij uh, het Grand Prix judo toernooi in Baku goud gepakt in de categorie tot uh, 100 uh, kilogram. Hij won van een Oezbeek Sayedov. Dag 1, gefeliciteerd. Hoe ging de finale? Nou, ik vond eigenlijk heel goed. We was eigenlijk de beste partij van de dag. Ja, uh, voorgoed daar, uh, denk ik. Er kwamen eerst twee straffen op, op het poort. Uh, toen gooide ik me een nieuw kamer en daarna kwam er nog een straf bij. Dus Dat is eigenlijk een hele goede partij en, uh, die jongens, uitermate gevaarlijk met Dat is een heel heel, heel dodelijk punt. Schouderhoor. En uh, dat had iedereen nog al gedaan. En uh, had we een paar minuten op de man gestapt betaald. Dus uh, die finale was wel uh, het uitkijken, probeerde het in het begin weer een paar keer. Maar uh, ik had er goed over nagedacht. Dus, uh, het hartstikke goed die finale. Is dit nou voor jou de ultieme revanche voor uh, het slechte optreden tijdens het EK? Ja, heel 10 maar ik was behoorlijk gefrustreerd. En uh, ik heb die eerste paar partijen meer tegen mezelf staan knokken dan tegen een tegenstander. Had ik gewoon, uh, ja, ik heb mezelf gewoon eh, uh, het elkaar de eerste week helemaal kapot getraind. En toen uh, was ik zo moe dat eigenlijk vandaag ook niet heel goed ging. Die eerste paar wedstrijden. En, uh, maar later groei ik het toch een beetje in het toernooi. in de halve finale ging het al een stuk beter. In die finale was gewoon een hele goede wedstrijd. Dat moest ook. die jongens Aziatische Aziatisch kampioen. Dat is gewoon een hele gevaarlijke. tegenstander. Een foutje tegen gemaakt, dan verliezen ik die wedstrijd. Maar dus, uh, ik ben heel blij dat ik tegen hem judo te heb. Want het uh, is toch wel een gevaarlijk die jullie richting spelen. Dat nou, is heel goed. Heb je, heb je enig idee, uh, ja. misschien heb je al een beetje geanalyseerd. waarom het nu wel lukt? Nee, ik heb gewoon een fout gemaakt. En in Judo, als je een foutje maakt, dan is het gewoon klaar. Hm. En uh, kijk, sommige sporten rijden, zwem je slechte tijd. Dus je schaatsen slechte tijd. En dan uh, word je vijf of zo. En dan zegt iemand wat. Want Judo, verdwijn je nou vier via de achterdeur. En dat is judo. En ja. uh, dat kan gebeuren. En helaas uh, was het op de EK. Dat, dat mocht niet gebeuren, maar het is wel gebeurd. En daar uh, hoop ik uh, ja, een leerling uit uh, getrokken te hebben. Dat het zeg maar, de komende tijd niet meer gaat gebeuren. Maar uh, hij kan een keer verliezen in judo, dat, uh, dat zal in God nog wel een keer gebeuren. Daar uh, kan ik heel eerlijk over zijn. Maar uh, het moet niet op, uh, tegen hem en uh, zeg maar in zo'n uh, partij. Ja, en al zeker niet op een toernooi waar uh, punten te verdienen zijn voor de Olympische kwalificatie. Je stond... Uh, ja, maar die punten, dat is niet zo'n probleem. punten zijn op zacht. Ik in uh, het begin van jou binnen en ik heb nu uh, al weer heel veel punten. En die Olympische spelers, die, uh, uh, die kunnen maar niet meer ontgaan. Nee, oké. Okay, dus dat uh, speelt geen rol uh, van betekenis. Uh, nee, maar, nee. maar het is wel lekker voor je zelfvertrouwen, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Ik was gewoon heel erg gefrustreerd en daar moest ik gewoon vanaf. Uh, en uh, dit helpt enorm alleen. Ik heb EK natuurlijk en dat is gewoon heel vervelend. EK, we hebben een aantal momenten ja, en dan moet je gewoon goed zijn. Dan hoort de EK bij en dat heb ik gewoon niet gedaan. Schaam ik me gewoon voor hoe ik dan verliezen over mijn coach maak. ja, dat mag gewoon niet gebeuren. Ik heb vandaag gewoon geen fouten gemaakt. Als ik geen fouten maak, dan ben ik gewoon één van de allerbeste. Ja, dan ben ik gewoon. Oké, okay, Henk Grol vanuit Baku. Dankjewel en nogmaals gefeliciteerd. Bedankt, Do doei. -do -do. Het is uh, ja, bijna afgelopen, u hoort uh, de eindtune. Het is uh, bijna uh, drie minuten voor elf, meteen met het oog op morgen. Ik geef u nog even mee dat Barcelona nog één puntje nodig heeft... om de landstitel in Spanje te prolongeren. Uh, Barcelona won voor eigen publiek in Camp Nou de Stadsderby tegen Espanyol. Met 2-0, Andres Iniesta en Gerard uh, Piqué waren trefzeker. Uh, met nog drie wedstrijden te gaan heeft Barcelona nu acht punten voorsprong... op het Real Madrid. Madrid won zelf uh, gisteren al met 6-2 bij Sevilla... En Barcelona kan uh, komende woensdag in een uitwedstrijd tegen Levante... opnieuw kampioen van Spanje worden. Real Madrid speelt een dag eerder al uh, thuis tegen Getafe. Derde titel op rij alweer voor Barcelona. Goed, uh, zoals gezegd, dit is het. Dit was het. Het was een uh, hele lange langze lijndag. Een mooie langze lijndag met een mooie bekerfinale. En morgen komt er nog zo'n mooie dag. Dan hebben we hebben een speciale uitzending uh, die helemaal in het teken staat... van het WK tafeltennis. Komt live vanuit Ahoy... Gepresenteerd door Gio Lippens, de gastendans en Danny Heijster... Tom van Happen, de toernooidirecteur. En natuurlijk Bettine Vriesekoop. ook zij is aanwezig. Dat allemaal morgenavond om 10 uur. Zometeen met het Oog op Morgen gepresenteerd door John Jansen van Gaarle. Goedenavond.